De Nacht op 1. Met Sitze Braksma. Ja, welkom. Welkom terug bij De Nacht op 1. Het laatste uur. Het laatste uur van mij ook voor de komende tijd. Ik hoop dat u nog kunt gaan genieten. En dat, daar gaan we wel vanuit. We hebben namelijk onder andere muziek van Chicago, Phil Collins, de Jazzpolitie. En we beginnen met Stevie Wonder en Babyface. How come, how long? girl I used to know, she was oh so beautiful, she's not here anymore, she had a college degree, smart as anyone could be, had so much to live for. So bad. There was not enough education in her world that could save life from this, the two girl. Well, how come?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 But we cannot ignore, we must look for the signs, and maybe next time, we might save somebody. to tragedy the doctor said something's wrong with me See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 Zo, so, Chicago, Make Me Smile, een hele goeie morgen. Ja, u zal vast wel weer wakker zijn. We kwamen uit 1970 en de band die actief is uh, al sinds 1967... heeft al meer dan 122 miljoen dollar verdiend met het maken van muziek. Dit nummer, Make Me Smile, is geschreven door trombonespeler en bandlid James Pankow. Daarvoor nieuwe plaat van Ricky Martin. en zijn featuring met Josh Stone, The Best Thing About Me Is You. Nu tijd voor Phil Collins, A Groovy Kind of Love. do do do do Smokey Robertson, Being With You. Smokey schreef het nummer oorspronkelijk voor Kim Carnes... maar zij vond dat uh, hij het nummer zelf moest opnemen. En Motown-directeur Barry Gordy dacht het nummer... dat het nummer nooit zou gaan scoren. Maar het haalde in Amerika wel gewoon nummer 2. En in uh, Engeland kwam het zelfs op nummer 1. Daarvoor Brooke Fraser, Something in the Water. Het is nu tijd voor een heel mooi nummer van een, uh, een groot talent. Hannelore Bedert heet ze en het nummer heet Boomerang. is klaar en duidelijk, ik denk niet alleen aan u. Het is uitgesproken. Ik hier te veel binnen, mijn hoofd kan het niet aan. En ik moet mezelf bedwingen, om niet bij u weg te gaan. Maar misschien is niet genoeg. En ik heb alleen gezwegen. Omdat u er niet vroeg. Het gaat hier niet voor. Mario 1. De nacht op 1. Bel en Sebastian, I Want the World to Stop. Wat leuk is, dat de, de voormal van Bel Sebastian, dat is een zevenkoppige band uit Glasgow, in, Schot in Schotland natuurlijk. Die bracht eind vorig jaar een boek uit op basis van dagboeken die hij bij heeft gehouden tussen 2002 en 2006. En in dat boek staan uh, allemaal verhalen over uh, de tour en de opnames van de band. Dus dat is wel leuk als je wat meer wil weten over uh, de, de band Bel en Sebastian. Daarvoor gaan Lore Bedert, uh, Vlaamse met Boemerang. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. Ja, en deze ochtend gaan we naar het Verre Oosten. Allereerst uh, horen wij Dick de Koning, die uh, woont en werkt in Bangkok, Thailand. Daarnaast praten wij ook met Eline de Bo en zij werkt in Tokio en uh, Japan. Een hele goede morgen, alle twee. Ja, hallo. Goedemorgen. Kijk, nou, de lijnen zijn goed. Gaan we eerst uh, eventjes naar Eline. Eline, um, als jij uh, de Japanse krant uh, open zou slaan, uh, wat staat wat er, uh, er, uh, er vooral op de voorpagina's? Op de voorpagina staat al een paar dagen heel groot uh, sumoworstelen. Nu oh, uh, is dat ja, sowieso dat staat zo... in Nederland uh, heel erg om uh, staat... moeten lachen. Ja, Het ja, staat, staat er sowieso natuurlijk groot en in. En de... maar... Ja, precies. Met de dikke billen en de dikke worstelende mannen. Maar uh, sumoworstelen uh, wordt hier in Japan als een hele nobele sport gezien... Uh, maar nu blijkt er van alles aan de gang. Er is corruptie, een aantal worstelaars gebruiken drugs. Ze gokken en ze maken afspraken over wie er zo'n uh, zo ronde gaat winnen. En dan geven ze elkaar geld. Um, ja, en er is een hele grote desillusie hier. Dat ja. uh, geacht werd ze, allemaal om de eer te gaan. En om oude tradities te bewaken. En het heeft ook te maken met uh, de oude Shinto religie. Dat blijkt nu uh, een grote rommel te zijn. En, en dat raakt je op alles heel erg diep. En uh, ja, dus dit binnenlandse nieuws dat overheerst eigenlijk alle buitenlandse nieuws ook. Ja. Nee, want uh, sumo worstelen, dat is inderdaad een, een, een traditie. Het schijnt dat sumo worstelaars ook niet oud kunnen worden. Dus ze moeten er ook wat voor over hebben om, uh, om goede ja. worstelaars te worden. Um, maar het gaat ja. dus echt om gokschandalen waar ze zelf aan meedoen. En zelf, ja, enerzijds, um, ja, er is ook een. Uh, lijkt meer en meer een link met de Japanse maffia, de onderwereld, te zijn. En daar zijn allerlei illegale gokcircuiten, Ze gokken op uitkomst van uh, honkbalwedstrijden. En nou, tot dat niveau was het de afgelopen maanden wel bekend geworden. Maar nu blijkt uit uh, in, het, uh, in de genomen mobiele telefoons van summelworstelaars... Uh, dat ze ook gewoon onderling zeggen, nou, als jij morgen laat winnen... en je gebruikt die en die greep, dan geef ik jou uh, 200.000 yen. Dus dat is zeg maar 2.000 euro. Uh, en ja, dat is natuurlijk een enorme desillusie. Al die miljoenen kijkers die... die, die uh, wedstrijden volgen en, en ja, daar heel groots over denken. Dat blijkt nu allemaal doorgestoken kaartenvereniging. Ja. En hoe is dat Niet allemaal? Dan het... maar... Hoe is dat dan aan het licht gekomen? Nou, het kwam aan het licht doordat er uh, vermoed werd dat er uh, de belangrijkste zitplaats bij hele grote toernooien. die kaartjes bleken in handen van de Japanse maffia te komen. En die werd voor veel te verkocht en die geruchten gingen. Toen zijn ze dat gaan onderzoeken. En toen kwam er ook aan het licht dat er op allerlei andere sporten dat die worstelaars onderling uh, aan het gokken waren. Nou, dat vonden ze een weinig eervolle zaak. En daar hebben ze een aantal invallen bij, in de, ja, de, de spallen noemen ze dat, van de trainingsplekken van worstelaars gedaan, waar ze ook uh, verblijven. Mm -hmm. En hebben ze computers, mobiele telefoons zelfs in de slag genomen. Dat hebben ze nu een paar maanden voor genomen die te bestuderen. En wat blijkt nu dat er heel wat meer aan de hand is. Ja. En bovendien hebben een aantal worstelaars in het zitten, die gevochten, drugs gebruikt. En ja, dat past gewoon allemaal niet in dat ideale plaatje. En in Japan is het zo belangrijk om die ideale, ja vaak schijnwereld met elkaar in stand te houden. En dan er dan een in komt, en ja, dan storten we de hele in elkaar. Ja, en wat betekent dit voor de toekomst van het sumo worstelen? Nou, dat was voor nu in de lente een enorm belangrijk toernooi gepland. dat is al afgezegd. Uh, zijn er zijn ontslagen gevallen. Er is een, een Sumo-federatie. Die ja, diep, diep buigend en snikkend verschijnt elk moment op de televisie. Uh, maar men ziet het, ja, de commentaren in de krant, men ziet het heel somber in. Ze dus denken dat het jaren zal duren voordat het echt ja, schoongeveegd is. Zeggen we. dat de connecties met de onderwereld, de drugs, uh, gokken, dat er uh, echt weer een nieuwe generatie op moet staan die. Uh, die kan ervoor kan zorgen dat het nou weer een eervolle uh, spot wordt. Ja, dat gaat dus ook jaren duren. Ja, zeker. Ja. Gaan we naar uh, Thailand? Dikte Koning, goedemorgen. Goedemorgen. Um, goedemorgen. In Thailand ja. speelt volgens mij nieuws wat niet uh, echt heel erg nieuw is. Nee, uh, op dit moment zijn er weer uh, clashes over de uh, gevechten tussen Thais en Cambodjaanse soldaten aan de grens. Het is niet heel erg nieuw, maar het is al een tijd weer aan de gang. Uh, het om, om de zoveel jaar, uh, wla, uh, ja leidt dat weer op eigenlijk en het is op dit moment weer wat ernstiger. Ja, want wat er is er precies aan de hand? Omgekomen. Ja, uh, men heeft een twist over waar de grenspalen precies moeten staan. En het gaat ook om een oude tempel, van een eeuwenoude tempel die nogal een ja, bijz bijzonder bezienwaardigheid zou zijn. Uh, die men eigenlijk in het eigen land zou willen hebben. En Cambodja denkt dat het van hun is en Thailand denkt dat het van hun is. En dus uh, zijn er gevechten en mensen hebben moeten vluchten uit hun eigen dorp. In het dorp waar normaal 2300 mensen wonen, wonen nu nog 50, want oh. de rest is gevlucht. Ja. Ik, uh, ik las dat het over de tempel Via gaat, als ik dat goed uitspreek. Ja. en dat is dan een hindoeïstisch complex uit de 11e eeuw. En in, in 1962 heeft het internationaal gerechtshof dat naar, aan Cambodja toegewezen. Dus ja, dat... en daar zijn dus nog steeds twisten uh, over of dat wel of niet terecht is. Ja, ik wou zeggen, dat is bijna 50 jaar geleden. Ja. Nou, dat... nou wordt dit ook gebruikt uh, waarschijnlijk door een aantal partijen in het land die uh, de huidige regering omver willen hebben. Dus dit is weer een aanleiding om tegen de regering in te kunnen gaan. Ja. Um, nou, nou is dat uh, door het internationaal gerechtshof dus uitgesproken. Denk je dat ja. ooit uh, Thailand zich daarbij neer gaat leggen? Het is niet helemaal te voorspellen wat ze, wat ze gaan doen. Nee. Maar nee, het, het is mij niet helemaal duidelijk waarom dit nu zo, zo belangrijk is. Het enige wat ik weet is dat het nu gebruikt wordt om de politiek weer wat uh, te kunnen beïnvloeden... wat betreft de regering die zit op dit moment... Ja, en speelt het alleen bij de grens of uh, spe hoe speelt dat door in de politiek? Uh, in de politiek speelt het uh, zodanig door dat de, de partij van de roodhemden en de geelhemden elkaar nu kunnen bevechten om hun, om hun eigen uh, posities. Uh, dat, die mensen zijn uh, nogal sterk geweest uh, in 2008, 2009, maar ook nog niet zo lang geleden in. 2010, toen ze, toen ze flinke opstanden veroorzaakten, vooral de roodhemden, in uh, Thailand, in, ja, in Bangkok zelf. Dat kunnen we ons ook herinneren. En in ja. het Noordoosten. En uh, ja, die partijen die zijn nog bezig om onrust te stoken. En eigenlijk willen ze de regering weghebben, beide. En uh, heeft het te maken met de monarchie en dergelijke. Ja, en daar uh, gebruiken zij ook uh, als aanleiding dus dat grensconflict voor. Ja, daar gebruiken ze andere dingen voor, ja. Is er ander nieuws uh, uh, wat er uh, momenteel heel erg in uh, Thailand speelt? Nee, op het ogenblik niet. Dit, nee. is, dit, is, dit is echt uh, krantbepalend. Dit is, ja, dit is de voorpagina op het ogenblik. Ja, ja. Juist. Eline, even terug naar jou. Um, ja. de, bij jullie is er ook ander nieuws, want de politiek in Japan da daar is het, lijkt het nooit rustig te worden. Nee, precies. Uh, in Engels zou ik zeggen: never a dull moment hier in de politiek. Ja. Uh, we zijn aan onze 15 minister-president in vijf jaar bezig. Um, het gaat heel veel over poppetjes. Er zijn twee grote er zijn meerdere partijen in Japan. Um, maar het zijn twee grote partijen. En na iets van 70 jaar dat de, de grootste partij aan de macht is geweest, heeft nu de Democratische Partij de macht. En die zijn inmiddels ook aan hun tweede minister-president bezig. Um, het probleem zit heel erg in um, de verspreiding van zakenwereld en politiek. Uh, ik heb zelf in het Nederlands politiek gewerkt. En uh, je bent altijd onder de indruk geweest van hoe zuiver dat daar gescheiden is. Natuurlijk heb je een lobby, uh, maar dat kinderspel van het wat dat hier plaatsvindt. Um, geld is hier ook in het campagnevoeren heel erg belangrijk. En uh, bedrijven die graag in de toekomst wat invloed willen hebben, die geven heel royaal aan vooraanstaande politici. Hm? En de politici, die, de leiders ervan, die uh, uh, verdelen dat dan weer onder getrouwen. Mensen die, die hun in de toekomst politiek gezien wel zullen steunen. Uh, er worden allerlei onroerend goed worden voor aangeschaft. Dus de wetgeving, dat is zo langzamerhand de afgelopen jaren wel duidelijk geworden. De wetgeving is aangescherpt. Um, maar nog steeds wordt die ja, massaal overtreden. En um, nu een ontzettend invloedrijk uh, figuur, Ichiro Ozawa... Uh, die blijkt ook... Um, ja, Rukte zijn zo groot woord, maar in ieder geval die heeft gesjoemeld met geld, met campagnegeld. Is het toevallig ook een sumo -worstelaar? Uh, hij blijft dat als... Nou, nee, nee, en hij heeft ook niet het modelletje van de sumerworstelaar, <laughs> maar hij is, al, uh... nee, hij is een ontzettend machtig figuur. Hier. Hij, uh, hij heeft iets van honderd parlementariërs die hij zijn uh, soldaten noemt en uh, die heeft hij ook voor hun eigen campagnes uh, 5 miljoen yen toegeschoven. En daar klopt altijd al wel niks. van. Eigenlijk iedereen weet dat wel, maar hij is een heel sterke persoonlijkheid. En heel veel mensen mogen hem ook wel graag. Um, daar zit volop discussie over. En dat is eigenlijk heel erg symbool voor wat er in de politiek gaande is. Het gaat heel veel om poppetjes en over corruptie. De, ja, vermeende corruptie. Naar de inhoud lijken ze nauwelijks toe te komen. Terwijl er een heel sterk voel, echt onder de hele bevolking, mee van het gaat gewoon niet goed hier. Economisch kansen, maar niet bovenop. Het gaat niet dramatisch slecht. De auto-industrie is weer van het opkrabbelen. Uh, de technologische bedrijven ook. Uh, maar toch, is toch het gevoel: hé, hey, we, we zijn er nog lang niet. Sociale problemen zijn gigantisch. Uh, met verscheurde gezinnen, uh, ongemotiveerde jeugd. Uh, een extreem laag geboortecijfer in een heel snel vergrijzend land. Een enorme pensioenkwestie. En hebben de idee: hé, we raken de grip kwijt. Het ging zo goed, het ging ons tot de jaren negentig zo voor de wind. En we komen er maar niet bovenop. En wat doen ze in politiek? Ze schommelen met ons geld, geven daar onzinnige dingen uit aan, aan allerlei Duistere feestjes en orfies En kopen spullen voor elkaar. En ja, het substantieel verandert eigenlijk weinig. Ja, ja. Er is weinig vertrouwen in de politiek. Meer ook zo'n zo nieuwe minister-president. en dan aan de macht komt. Dan heeft iedereen weer eventjes... Dan uh, zijn de poppies weer veranderd. Dan is weer uh, zeg maar 60% van de bevolking zegt... Nou goed, hier wil ik wel op vertrouwen. En dan binnen twee maanden het dat weer naar 25%. Ja. Maar volgens mij het, het lijkt het bijna een wereldwijde trend... dat het vertrouwen in de politiek afneemt. Ja, dan kijk je naar Nederland ook. Denken. Ja, precies. Ik bedoel, jouw oude werkgever... dat is precies, ook niet ja. iemand waarin de mensen een vertrouwen stellen tegenwoordig. Nee. Laten we het daar niet over hebben. Ik ben nog altijd een getrouwen van hem. Als dus. ah, ah. de... je over al jaar met tien werkt, dan ben uh, je vertrouwen. Ja, dat geloof ik ook wel. Gaan we even naar uh, Dick de Koning terug. Dick, um, uh, jullie uh, uh, zijn daar al een, uh, een redelijk tijdje in, uh, in Bangkok. Ja, sinds 1996. Ja. ja, dan kun je wel spreken over dat je geacclimatiseerd zal zijn. Of is er nog steeds wennen aan en de temperatuur en de cultuur en de mensen? Nee, het is voor ons eigenlijk meer ons thuis. En we hopen hier te mogen, met pensioen te mogen gaan en misschien daarna nog uh, te blijven. Ja. We horen niet, passen niet meer zo in Nederland, denk ik. Nee. Als, je, als je nou dingen um, gaat vergelijken, Nederland, uh, Thailand... wat zijn dan dingen die voor jou echt anders zijn? Uh, toch, de cultuur is toch wel een heel stuk anders. Ja. Want uh, de Thaïen over het algemeen zijn uh, net zoals veel Aziaten erg binnenvetters. brengen weinig van hun uh, werkelijke gevoelens naar buiten... Het is dus erg afstandelijk, niet zo duur lang niet zo direct als in Nederland. Aan de ene kant is het heel, heel fijn, heel makkelijk, in het verkeer bijvoorbeeld. Daar is men niet agressief over het algemeen. En uh, ja, het is gewoon prettig verkeer. zeg maar. prettig ook <lacht> met prettig dat mensen in het verkeer zijn. Ja. Maar ook uh, in de omgang met mensen. Over het algemeen, de eerste impressie is heel vriendelijk. En dat is heel fijn van detail. Terwijl we in Nederland toch niet meer een algemeen vriendelijke cultuur hebben, denk ik. Nee. Tenminste, dat is wat ik tegenkom als ik op verlof kom. Dat is niet zo vriendelijk meer. Ja, dat, dat, dat is ook maar uh, inderdaad uh, waar je bent. Maar jij zegt uh, op het eerste gezicht zijn het taai heel aardig. Dat klinkt alsof er ook een tweede gezicht is. Ja, ja, er zijn achter de maskers dus een hoop ellende natuurlijk. Dus uh, ja, en dat wil niet zeggen dat ze allemaal onaardig zijn. Maar uh, de werkelijke aard komt er, daar kom je veel moeilijker bij, bij de werkelijke, ja. het werkelijke bestaan van de mensen. Als je de taal spreekt, helpt het al een heel stuk. En dat doen we inmiddels. En dat scheelt een heel end, Want uh, ja, vooral in onze counselingpraktijk, uh, als, als je de taal niet spreekt, dan kom je gewoon niet bij de mensen. Nee, nou, dat, dat nee. is je inmiddels gelukt. Dat heeft, denk ik, wel even tijd gekost. Ja, dat is al twee jaar valtijd en voor de rest parttime uh, erbij gewoon geleerd door de, door de ervaring, door ja. de praktijk. Ja. En dan merk je dat je beter in contact komt met mensen ook? Dat ze dan meer dan naar je luisteren? Dieper. Ja, dan, dan luisteren ze meer naar je en je kunt uh, diepere vragen stellen. En je komt meer achter wat ze werkelijk denken en voelen. Alhoewel, veel details zullen niet, uh, niet zo gauw voor counseling komen... tenzij het bijna te laat is of heel ernstig is. En dan willen ze wel komen. Ja, ja. ja leg, leg even uit wat jullie precies doen. Wij hebben een hulpverleningsbureau... zeg maar voor psychosociale hulpverlening... die uh, gewoon mensen op afspraak heeft. Dus mensen vinden ons gewoon via via, via vrienden of via gemeentes, via kerken, via voorgangers die hen naar ons verwijzen. En zo doen ze bellen ze ons en maken een afspraak voor gesprekken. En vaak is dat een eerste gesprek om te, her, te kijken waar de problemen liggen en of wij hen kunnen helpen en of zij willen geholpen worden. En dan volgen er meer afspraken. Elke week één bijvoorbeeld, of in ernstige gevallen twee, drie keer per week. Als het uh, gaat om mishandeling, of voor mensen die echt uh, heel depressief zijn en die echt uh, hulp nodig hebben, omdat ze het anders niet volhouden. Dan maken we meer, meer dan eens per week een afspraak. Ja, jij zegt mensen komen niet snel naar je toe. Dus dat betekent ook, en uh, alleen in het ernstigste geval dat betekent dat je dat je de zwaarste gevallen alleen krijgt. Ja, dat is waar. We krijgen ernst, ja, toch wel vaak ernstige gevallen. Behalve van buitenlanders. Uh, internationale mensen zijn iets meer gewend aan psychosociale hulpverlening... en komen dan iets gauwer om hulp vragen als ja. ze ergens mee zitten... of uh, als ze iets willen uitwerken in hun eigen leven. Dus dat maakt het dan wat makkelijker. Ja. Hoe sta je daar als Nederlander in tegenover die cultuur? En de huwelijkscultuur ook daar? we zijn er uh, al helemaal aan gewend en uh, we, we proberen gewoon taai met de taai te zijn en uh, het, het uh, ja ik, ik weet niet hoe ik het moet zeggen maar we zijn erin gegroeid zeg maar we, we staan erin en we weten wat er speelt aan die dynamieken in de relaties dus we kunnen de juiste vragen stellen zonder ze meteen voor een blok te zetten of te meteen hard te confronteren, Dan kunnen we via een omweg toch uh, wel bij hen komen bij hun gevoel komen en bij hun in een werkelijke levenspraktijk. Ja. En ook vaak. Maar dat betekent dat je wel de cultuur moet kennen. Ja, je moet uh, je moet weten wat er speelt uh, tussen ouders en kinderen en, en tussen echte lieden, hoe men zich gedraagt en of ze elkaar. Nou, daar zijn we inmiddels na vele jaren Thailand, inmiddels bijna twintig jaar Thailand, zijn we daar wel achter. Ja, dat geloof ik ook wel, ja. Even terug naar Eline. Eline, jullie werken daar uh, in, in Tokio. Nou, denk je aan Tokio en dan denk je aan een futuristische stad... en uh, mensen die uh, gehaast uh, voorbij rennen... en mensen die houden van uh, vage stripboeken... en uh, mensen met een, een, een erg grote fantasie, uh, apart land. Wat, hoe bereiken jullie die mensen als Nederlanders? Ja, ik moet zeggen, het plaatje Dat wat je vergetst. Dat klopt wel aardig. Uh, ja, hoe bereik je de mensen... Dat is door onder te wonen, Gewoon, we wonen hier in een hoge woontoren op de 51ste verdieping. Um, het is er alleen maar Japanners en uh, in Japanen word wordt je natuurlijk nooit, maar uh, zoals de uh, uh, andere manier meneer de koning zei, um, is de taal spreken een enorme, ja dat, dat slecht heel veel barrières. Niet alleen van taal, maar ook van cultuur. Mensen voelen, ja, voelen dat je een stap naar ze toe doet. Um, proberen iets van die cultuur te doorgronden. Ook jezelf wel goed realiseer van ja, ik kan gewoon nooit Japan worden. Dus ook wij zijn echte Hollanders met uh, een aantal uh, blauw blauwoogige kindjes. Ja. Weet je, iedereen begrijpt meteen, oh jullie komen van buiten. Uh, maar dat vind ze we ook wel interessant. Dus in zekere weer gebruik je dat soms ook wel. Je ja, anders zijn. Uh, want mensen, ja, Japanners zijn uh, net Nederlanders ook gewoon best heel nieuwsgierig. En uh, sommige willen mens, mensen dat. Engels oefenen. Dus het is ja, best makkelijk om met mensen in contact te komen. Ja, en wat doen jullie daar zijn precies? Net als de uh, wij zijn kerkplanten, dus wij, wij hebben een, een gemeente gesticht in het hartje van Tokio. Um, en in het hart van Tokio wonen en werken, ja, vooral wat wij juttig noemen, zeg maar. Mensen in de 20 en de 30, uh, hoog opgeleid, uh, wonen in een van de hoge woontorens, hebben goede banen, werken nou, nog net niet dag en nacht, maar hele lange dagen... We zijn net begonnen met het stichten van een gezin, dus uh, jonge gezinnen veel. Ook nog veel vrijgezellen, want de huurlijksleeftijd leeftijd ligt heel hoog. Ja, en je probeert met die mensen, ja, ik zou dan zeggen, letterlijk mee te leven. Je, je probeert hun ritme te ontdekken. Wat, wat hebben ze nodig? Wat vinden ze leuk? Waar ontmoeten ze elkaar? Wat doen ze graag in het weekend? Uh, hoe kan ik ze ook helpen? En dan blijkt dat bijvoorbeeld ontzettend veel eenzaamheid is. Dus een luisterend oor. Uh, samen een bakje koffie bij Starbucks om gewoon eens met elkaar te praten, er echt voor iemand te zijn, vriendschap bieden. Ja, dat blijkt dan ja, toch wel een sleutel te zijn. Ja. En hoe trek je en dan, je dan mensen naar die kerk club. toe? Dat is, ja, door wat we proberen te doen, is heel erg... Dus, ja, we doen het de context dus bestuderen. Um, in wat voor omgeving leven ze? Wat is het ritme van hun leven? Wat hebben ze nodig? Um, dus wat we bijvoorbeeld doen. Uh, is we organiseren met een twistensycholoog stress management seminars? Meest meest, meest de meeste Japanners staan onder gigantische druk van een werknemer, zelfs binnen de gezinnen. Een uh, ontzettend prestatiegerichte maatschappij. Daar komt enorm veel stress uit voor. De mensen, uh, nou, Japanners zijn in zijn algemeenheid niet super open, wat ook een beetje van de thai hoort. Uh, niet zulke fantastische uh, in het communiceren, binnenvetters. En die stress die bouwt zich op, eindigt in een enorme reeks zelfmoorden, depressies. Uh, wat allemaal ook taboe is, daar kan je ook niet over praten als je bijvoorbeeld zelfmoordneigingen hebt. Uh, dus wat je probeert te doen is kijken hoe je, ja, hoe je met mensen in gesprek kan komen. Uh, hoe je ze ook heel praktisch handvaten kan geven om met die stress om te gaan. Uh, om toch iets van het sociaal leven op te bouwen. Uh, ja, succesvol. Ja, een van de andere dingen die wij uh, van Japanners kennen is uh, de karaoke. Kla veel karaokebars ja. in, in Tokio. Doen die daar ook iets mee? Ja, dat is gigantisch. ja, daar doen we ook iets mee. Ja, dat is wel grappig. Uh, we zijn net onze jeugdgroep begonnen, een paar maanden geleden. En ik heb ook ja, bij hen probeer ik precies het zelf doen. Wat is de context waarin ze leven? Nou, het blijkt dat ze gewoon elke week uren in die karaoke-zaken uh, ja, hangen. Um, en eindeloze Japanse popliedjes oefenen. Dus toen ik vroeg, wat, wat zouden we kunnen doen om ook jullie vrienden te bereiken? Om ja, dus ook iets van de kerk te vertellen, iets te laten zien. Nou ja, als we samen karaoke gingen doen, dan uh, krijg ik ze wel mee. Dus uh, zo gaan we aan van het weekend, met de groep en ja, al je niet-kustelijke vrienden, gaan we naar een uh, karaoke -plek en gaan we dan maar uh, dingen en gezellig uh, een colaatje drinken. En, met ze in gesprek komen en dan hopelijk kan je ze uitnodigen voor uh, ja, het volgende event. Ja. En dan uh, een, uh, netwerk opbouwen. Ja, en dan ook die mensen naar, de, naar die kerk halen dan. Zullen jullie eigenlijk de enige ja, west ja. Zullen de enige westerse kerk eigenlijk in Tokio? Of zijn er heel veel maar um, allemaal verspreid? Nee, er, zijn niet, er zijn sowieso niet veel kerken. Uh, er zijn wel een aantal um, ja, een kerk uit Australië, een je uit Hawaii... die. Ja, die zou ik wel Westers noemen. Die uh, houden in dienst ook in het Engels. Wij zijn Japanse kerken, wij doen alles in het Japans. We hebben wel simultaan vertaling voor bezoekers, buitenlandse bezoekers die hier zijn. En er zijn meerdere westerse kerken. Uh, die zijn naar mijn smaak wel wat liberaler en uh, ja, een hoge jump for Jesus gehalte. Maar niks mis. Nee, uh, ontzettend uh, bloeiende kerk ook. Daar proberen we ook waar mogelijk om mee samen te werken. Ja, en jullie zijn die... Maar goed, we praten over minder dan 1% christenen uh, in Japan. En in Tokio ligt dat percentage nog lager. Dus uh, ja, het gaat om handjesvol mensen. Ja. Dus de goede moeite, groei zit erin. Goed zo. Terug naar uh, Dick. Dick um, um, jullie zijn uh, niet uh, per se met een gemeentestichting be stichting bezig. Zie je eigenlijk in Thailand veel kerken? Uh, hetzelfde, eigenlijk, hetzelfde getal als in Japan, uh, minder dan 1% aan christenen. Dus het aantal kerken in Bangkok is wel groot, omdat het zo'n grote stad is, bijna 15 miljoen. Uh, maar op het platteland is het aantal heel klein. En een derde van de bevolking woont ongeveer in de stad, dus ja... Vandaar dat het aantal kerken in Bangkok groot lijkt. Maar het is nog maar van de totale bevolking minder dan 1% ja. die christen zijn. En hoe hebben jullie zelf een gemeente? Of hebben jullie een thuiskerk? Of? Wij hebben een thuiskerk in de vorm van een internationale gemeente. Waar wij onze voeding kunnen halen. Bij, op dit moment dienen we niet bij een kerk. Maar we doen het meer parakerkelijk. Wat wij doen is we verwijzen mensen terug naar hun, hun kerken of naar een kerk als ze dat zouden willen. Dus het is niet zozeer dat wij op dit moment betrokken zijn bij een gemeente actief. Maar meer als leden, bezoekers. Ja. Nee, ik bedoel, je bent ook druk, want met de andere dingen willen we natuurlijk mee bezig zijn. Wat, wat ja. staat er bijvoorbeeld deze week op de agenda voor, voor, voor, voor jullie? Een aantal gesprekken met echtparen en met uh, individuen. individuals, hoe zeg je dat in Nederland? Uh, mm -hmm. Mensen die uh, alleen gaan of zoiets. Ja. Uh, die uh, hulp nodig hebben bij hun... Mentale gezondheid. Ja. Dat is het belangrijkste. En, en... en dan hebben we ook deze week een, uh, een bijeenkomst van internationale pastors. Waar wij, die we eigenlijk aan huis ontvangen. Of in ons kantoor. Zodat we op die manier ook contact houden met alle internationale kerken. En zij weer terug kunnen verwijzen naar ons als het nodig is. Zodat we elkaar uh, van dienst kunnen zijn. Ja. Nu um, hebben jullie dus heel veel gesprekken met die echtpaarden. Zijn het dan ook echt gesprekken, series die jaren kunnen duren. Nou, heel vaak is het uh, een jaar tot anderhalf maximaal. En dan kunnen ze zich weer goed redden en dan kunnen ze weer alleen verder. Ja. ja. En dan mogen jullie ze ook loslaten weer? Dan, dan moeten we ze loslaten zelfs, ja. ja. Eline, voor jullie op de planning deze week in de agenda? Ja, redelijk doorsnee week met ja, aantal was al zeiden, een aantal uh, ja, pastoraal werk doen ook wij. En, en, ja, veel gesprekken met uh, ja, singles de laatste tijd. Huwelijk is een groot thema. Zeker, uh, dat heeft misschien ook te maken met Valentijnsdag, dat er aankomt. Dat is hier een heel groot uh, event. Uh, daar spelen we als kerk ook op in door Aan van Vrijdag. Dat is een, een nationale feestdag. Dus hebben mensen vrij zijn ze ontspannen. we een groot uh, Valentijnsfeest. Um, dat is eigenlijk een, een podium wat we willen bieden om, ja, om zodat de gemeenteleden ...of christenen hun uh, niet-christelijke familie, vrienden, collega's mee kunnen nemen... ...naar een, uh, naar een evenement van de, ja, wat de kerk organiseert... ...en waar ook wel een korte boodschap over liefde uit de Bijbel zal klinken... ...waar een mini-jazzconcert is, maar uh, waarbij ze kennis kunnen maken met christenen. Um, en kunnen ontdekken ja, dat het eigenlijk helemaal geen sectarisch gebeuren is, G maar hele gewone mensen, net als zij zelf. Ja. Die, uh, ja, die zijn best interessant, hè, omdat die het uh, gaaf vinden met elkaar feestbedieren. Het, het zijn net mensen? Het zijn net mensen die het antichrismen hebben, ja. precies. En uh, Dick, ja. en bij jullie in Thailand is Valentijnsdag daar ook een, een groot event? Ja, dat wordt steeds groter. Ja, wordt heel belangrijk. En maken jullie daar zelf als counselors ook gebruik van? Uh, soms wel, dit jaar niet, maar we, soms organiseren we bij inkomsten voor echtparen om zo even, even een extra aandacht aan je relatie te kunnen geven. Want ook hier uh, worden mensen opgeslokt door drukte en, am, en volle agenda's en dergelijke. En is er echt weinig ruimte om op elkaar te letten als echtparen. Dus ja, proberen het wel. Ja, dus ook die aanleiding gebruiken. Daarbij ook al is het een commercieel iets, toch proberen te gebruiken. Jazeker. Heel goed. Ik uh, wil jullie allebei uh, bedanken voor jullie medewerking weer. Graag gedaan. En ja, nog uh, graag gedaan. Ik, uh, Even voor allebei, in, in het Thais, um, tot ziens of uh, fijne dag, Dick. Ja, uh, tot ziens is Popcan Minecraft. Zo, dat, nog, nog één keer. Popcan Minecraft. Popcan Minecraft. Tot ziens. Mm -hmm. Oké, okay. en ja. in het Japans, Eline? Sayonara. Sayonara, kijk, dat is wel weer een stukje makkelijk. Sayonara. Dank jullie wel voor de bijdrage en meer informatie over onze beide correspondenten kunt u vinden op onze website eo.nl slash denachtop1. Daar kunt u oude uitzendingen terugluisteren, vindt u meer informatie over de correspondenten en kunt u ook zien welke muziek wij uh, draaien. Goed, dit was het voor deze, uh, deze nacht, deze 8e februari. Allemaal vriendelijk bedankt voor het luisteren. Wat mij betreft eh, graag tot over een poosje. Zoals eh, eerder gezegd, Ed Anker gaat eh, de nacht bij ons ook presenteren. Dat betekent voor mij dat ik er eh, even een tijdje tussenuit ben. Ik hoop eh, u snel weer te spreken. En eh, tot die tijd heel veel plezier met Herbert en eh, Ed. meteen. het Radio 1 journaal met Marcel Oosten en Lara Rensen. Heel veel genoegen daarbij. En vanaf deze plek wens ik u een hele fijne dag.